7 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Tweede Kamerverkiezingen zijn waarschijnlijk op 12 september. Premier Rutte zei in de Tweede Kamer dat het kabinet er vrijdag... een besluit over moet nemen, maar dat 12 september... het meest recht doet aan de opvattingen van de Kamer. Het debat over de mislukte bezuinigingsonderhandelingen... was rond kwart over zes afgelopen. Premier Rutte heeft gezegd dat hij anderhalf jaar goed heeft... samengewerkt met de PVV en dat hij, dat hij erg teleurgesteld is... over het mislukken van het Catshuisoverleg. Volgens hem kwam het opstappen van PVV-leider Wilders als een verrassing. Rutte is van plan snel voorstellen naar de Tweede Kamer te sturen voor bezuinigingen. Die plannen moeten de basis vormen voor wat het kabinet eind deze maand aan Brussel voorlegt... om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen. De oppositie liet doorschemeren weinig vertrouwen te hebben in de aanpak van de premier. CDA-kiezers hebben het liefst Jan-Kees de Jager als lijsttrekker. Dat blijkt uit een peiling van vandaag. De jager kreeg bijna twee keer zoveel stemmen als fractieleider van Haarsma-Buma. De jager heeft steeds gezegd dat hij niet beschikbaar is als lijsttrekker. Partijbestuur van het CDA beslist morgen hoe de partij een lijsttrekker kiest. Dat kan via een voordracht of door leden te laten kiezen uit twee of drie kandidaten. Het meldpunt voor misstanden in de zorg heeft sinds de opening begin deze maand... ruim duizend klachten binnengekregen. Volgens initiatiefnemer Abva Cabo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 Er is dan ook ruimte voor de zon, maar smiddags opnieuw kans op regen. Het wordt zo'n 14 graden morgen. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie, er staan nog 50 kilometer file. De meeste vertraging is de verkeer op de A15 van Gorcum naar Nijmegen. Daar staan tussen Afrit en Wadenooien 9 kilometer file. Daar stond de vrachtwagen stil, maar alle rijstroken zijn weer open. Op De A27 Utrecht richting Almere is een ongeluk gebeurd. Tussen Hilversum en Huizen staat 7 kilometer, de linkerrijstrook is dicht...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 Geloof het of niet, maar de betonnen rotonde van het Hofplein in Rotterdam... was ooit een swingend uitgaanscentrum dankzij de legendarische jazzclub Schor. En die tijden herleven, want onze gast opent daar ter ere van het Zigzag City Festival... opnieuw een swingend café. En hij maakt er ook meteen een prachtig boekje bij... Schorri, hier is Gijs La Rivière. Uw presentator is Jelly Brouwer. Hoeveel nicknames heb je nog, Gijs? Uh, ja, Rirun. Rirun? Ja. En waar slaat het op? Nou, dat ik vroeger in mijn uh, adolescentietijd, uh, waar mijn geen eind aan komt, <lacht> uh, ja, dat ik soms een verhaal in mijn enthousiasme opnieuw verteld. Dus, uh, een paar dat, keer, hè? Ja, dat dan vrienden mij uh, corrigeerden van... hey, dat, uh, dat uh, kennen we al, dat verhaal. Ja. Zo'n twintig keer kon je een verhaal dan herhalen, vertelde Rufus ons. Oh ja. <laughs> ja, maar ja, misschien werden ze wel elke keer wat mooier. <laughs> Rerun. Goed, twaalf jaar geleden, toen uh, studeerde je af aan de Willem-de-Koning Academie... de Kunstacademie van Rotterdam... Uh, de afdeling modevormgeving. Maar je was de eerste modestudent die afstudeerde zonder collectie. Ja, zonder kledingcollectie, inderdaad. Dus ik, ik, ik stuurde eigenlijk af met een, uh, ja, met een soort van uh, verhaal. Eigenlijk een fictief uh, mode, -label, een fictief mode -label, uh, zonder items. En, en wat was dat dan voor verhaal? Zonder nou het hele verhaal? Ja, dat heette Inksok en dat was een soort knipoog naar. Uh, Inksok. Inksok, ja. Knipoog naar Orwell uh, 84, uh, 1984 boek. En ik had zeg maar. Het was eigenlijk een, een protest naar de hele modeindustrie en mijn modeafdeling. En hoe dat eigenlijk allemaal in elkaar steekt. Dus ik probeerde eigenlijk de politiek achter de mode. Te laten zien. En dat deed ik in een, uh, ja, een etalage zonder winkel. En dat was wel was heel, <laughs> heel grappig in Mama destijds. Uh, ja, als ik het nu uh, terugzie, denk ik van ja. Uh, hè, zo gaat het natuurlijk. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En, uh, uh, want je was eigenlijk, wilde eigenlijk al veel eerder bij die afdeling weg. Want je dacht, ja, ik ga me daar bij een of ander groot kledingconcern werken. Dat wil ik helemaal niet. Maar toen hebben ze je min of meer uh, ertoe aangezet om toch af te studeren ja. bij de modeafdeling. Ja, nou ja, kijk... In de, in de... Juist vanwege die kritiek die je had? Ja, ja, ook. Maar ook... Ik had ook een puntje voor omdat ik uh, hetero uh, ben. Oh. En ik ben man. En uh, ja, op de modeafdeling uh, zijn ja, voornamelijk uh, meisjes en nichten. Dus dat uh, puntje had ik voor. <lacht> dus die voor, moeten we houden, dat ik. Dus de enige hetero op de ja. modeafdeling. Uh, ik denk dat dat uh, ook een beetje mee heeft gespeeld. Maar uh, ja, in het propedeusejaar moest ik uh, ook gewoon uh, ja, achter de naaimachine zitten. En toen dacht ik, ja, dat is een vak apart, weet je. Dat is een ambacht. En dat kost ook minimaal vier jaar om dat echt goed onder de knie te hebben. Mm -hmm. daar heb ik respect voor. Mijn moeder is ooit coupeuze geweest. Dus, uh, nee, ja. Dat, ik, ik ben hier ook maar vier jaar. Dat is veel te kort. Dus uh, uh, dat wil ik helemaal niet doen. Maar ja, wat wil jij dan doen, uh, ik zeg, ja, voor mij is mode heel iets anders. Dat gaat veel meer over uh, tijd. Dat kan net zo goed gaan over de ontwikkeling van uh, koffiezetapparatuur... Uh, door de jaren heen. En wat zegt het over uh, mensen? Hmm. En tot, en, en, dus hmm. meer sociologisch. En als je, ja, dan is die studie ineens heel breed en heel uh, leuk, zeg maar. Ja. ja, en zo liep het dus ook goed af, begrijp ik. Ja, ja. ja uh, je cv uh, vermeldt verder nog dat de kunst in je leven kwam... toen je begon met skateboarden. Dat was in 1987. En ja. was je zo'n ah, johantje ja. van een jaar. Elf of twaalf. Ja. Elf ja. 12 twaalf. Toen begon ik met skateboarden. Ja. Dus ja, gaandeweg kwam daardoor uh, kunst in mijn leven. Dat kwam Ja, maar door... zo logisch vindt niet iedereen dat, hoor. Dat als nee. je gaat skateboarden, dat de kunst dan ook in je leven komt. Nee, dat is dat natuurlijk. Dat geldt ook niet voor iedereen die dat uh, die aan die sport begint. Maar ja, voor mij uh, was dat wel zo, want ik had echt het gevoel dat ik daarvoor was. Ik altijd heel erg voetbalgek. Zoals elke ja gemiddeld jongetje. En, en op een gegeven moment vond ik een uh, skateboard... Nou, dat was voor mij echt een sleutel naar een hele nieuwe wereld. En uh, ik, liet, ik, liet, ik gaf die sleutel ook aan, ook aan niemand door. Ik dacht, dat is echt <laughs> mijn wereld. Dat is mijn kamertje. Maar, en, maar leg eens uit, want hoe ja, ontdekte je dan die kunst... in combinatie nou, met Nou, dat kwam door, zeg maar... Het, wit, ja, skateboarden was ook nog zo, zo ontzettend klein vergeleken met nu. Mm -hmm. Dus uh, ja, je had natuurlijk helemaal nog geen internet en al die dingen. Dus je had echt iets gevonden, zeg maar, op een vrij jonge leeftijd... Wat ik echt super cool, uh, vond. En dan, uh, ja, daar hoorden natuurlijk boekjes bij en uh, video's. Het gaandeweg leren die gelijkgestemde uh, vinden in, in de stad. Dus uh, ja, ik, ik had het gevoel dat ik. Uh, ik werd gewoon daar verliefd op. En, en, en ja, al die graphics die erbij horen... horen en die muziekjes die, die, die tot je kwamen door tijdschriften en noem maar op. Dus ja, gaandeweg achteraf kan je misschien stellen van... ja, dat is misschien het begin geweest dat mijn ogen geopend uh, werden. Yeah. Dat de wereld veel groter is dan... Uh, ja de dan, subcultuur dan van het skateboarden, daar hoort inderdaad nog heel veel bij. Van ja, kleding ja. tot graphics tot. Tuurlijk, tuurlijk. En dat he, is en natuurlijk music. elke uh, subcultuur. Weet je wel. Subcultuur is natuurlijk een heel naar woord, want daarmee denigreer je. Uh, Cultuur, tot iets kleiners, tot iets lagers. Mm -hmm. Terwijl, voor mij zijn het allemaal, het is tegencultuur. Dus ik ben, ik ben sindsdien ook verliefd op alle vormen van tegencultuur. En, uh, maar uiteindelijk zijn ze ook allemaal weer net zo conservatief, dat is natuurlijk ook de, de grap eraan. <laughs> Goed, we gaan, we gaan even naar uh, het nieuws. Um, of eigenlijk het nieuws van gisteren. Uh, Robin van Persie, want mm -hmm. je bent nog steeds een voetballiefhebber. Mm -hmm. uh, werd gisteren uitgeroepen tot de beste voetballer van de Engelse. Competitie. Hè? En uh, jouw Rotterdamse hart begint dan natuurlijk extra. Ja, dat vind bonken. ik heel leuk. Ik ken hmm. zijn vader vrij goed. Dus, dat is de kunstenaar, een collega Bob, van ja, je, Bob ja. van Persie. Ja, een hele leuke fan, sympathieke kerel. En uh, rookt af en toe ook nog een sticky. Dus uh, dat is grappig, weet je wel. <laughs> Heb je hem dus, gebeld, gisteren? Zou de pers daar niet uh, achter moeten komen in Engeland? Dus, uh, headlines. Nee, <laughs> <Ja. laughs> uh, ja, Dus. Uh, ja, ik heb Robin zelf nooit ontmoet, wel zijn, zijn zus, die doet ook veel in de kunst. Ze is eigenlijk een creatieve familie en dan één, ja, één goede voetballer, ja, dat is natuurlijk ja, grappig. Ja, dat... ja. En, en in jouw uh, vorige boek, of eigenlijk je meesterwerk tot nu toe, Rotterdam 2040, daarin staat een uh, foto van de vader van, uh, ja. uh, van Percy. Bob van Persie dus. Ja, en Het is echt een waanzinnige mooie foto. Uh, man met snor, zwart krullend haar. En is dit de spoorbrug? Ik weet eigenlijk niet welke nee, dat, Rotterdamse... is de, dat is de Willemsbrug. Oh, dat is de Willemsbrug. Ja. Nou, nu is gelijk duidelijk dat eigenlijk ik geen Rotterdanceer ben. Eigenlijk de nieuwe Willemsbrug. De, de ja. nieuwe Willemsbrug bij het Noordeneiland. Ja. En uh, er is een, een beeld door de, de kunstenaar, dus ja. de vader van uh, Robin... Uh, waarbij het lijkt alsof de, hij uh, de brug bespeelt, hè? alsof het een harp is. Juist, ja. Nou, het was enigszins ook uh, visionair. Want daarna kregen we natuurlijk een echte harp, de Erasmusbrug. Een echte brug. <laughs> ja. Dus ja, dat is een hele mooie foto. Ja. Ja. Goed, opgenomen in uh, jouw boek Rotterdam uh, 2040. En verder vanochtend in de Volkskrant een groot verhaal over de metropoolregio... Rotterdam, Den Haag. Oh, je begint gelijk. Uh, ik zal nog even uitleggen, Abu Taleb en Van Aert hebben vorige week een, een groot plan overhandigd aan de, de burgemeesters dus van de grote steden hebben een groot plan overhandigd aan de omliggende gemeenten om uh, op steeds meer fronten samen te gaan werken. Wat vind jij daarvan? Ja, samenwerken is nooit uh, verkeerd, maar ik ben. Uh, kijk, ik ben ook. Tegenstander van de Randstad en uh, dus ook tegenstander van de metropoolregio uh, Rotterdam-Den Haag. Natuurlijk liggen we vlakbij en ik heb Den Haag heel erg lief, vind het een hele sympathieke, ondergewaardeerde stad, net zoals uh, Rotterdam. Maar uh, kijk, stel je voor dat die samenwerking zover gaat. Het begint al bij 16 uh, over, dat, dat heet nu Rotterdam-De Heek Airport. Ja. Flikker toch op, uh, dat is van ons, dat oh, vliegveld. Oh, rustig aan jij. ja. Maar dan ook bijvoorbeeld, stel dat... Wacht uh, nou, even, dat, dat vind jij dan heel erg? Dat vind ik heel erg. en Dat heel is veel... gewoon Rotterdam Airport ophaal. Nou, omdat wij, uh, wij hebben ook een heel rijk verleden aan vliegvelden gehad, Rotterdam. Hè. Voor de oorlog al Waalhaven. En na de oorlog uh, uh, Heliport en Sestienhoven. Uh, uh, dus wij, ja, wij verdienen ook om uh, um in de lucht te zijn. Mm -hmm. uh, het Rijk heeft besloten na de Tweede Wereldoorlog dat wij uh, de haven kregen en Amsterdam de luchthaven. Mm -hmm. Maar uh, ja, in principe. Kom maar iets meer naar voren. Dus. In principe uh, tel je als stad helemaal niet meer mee als je geen luchthaven hebt, uh, globaal gezien. Mm -hmm. dus, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar ik vind dat. Kijk, stel dat die samenwerking zo ver gaat... dat op een gegeven moment uh, Nederland uh, beslist van... nou, er zijn uh, sowieso al te veel academies in het uh, land. Daar kan je mee eens zijn, bijvoorbeeld. Nou, uh, Den Haag Rotterdam, dat zijn zulke goede vriendjes. Er moet één weg. Nou, dan weet ik dat de Willem de Koning uh, vervalt. Want die de, in Den Haag is al koninklijk, weet je wel. Ja, ja. En, en dan krijg je dat soort uh, uh, dingen waar je ik... Je uh, bent bang waar ik... dat Rotterdam dan ondergesneeuwd raakt. Nou, in sommige dingen. En dat kan voor Den Haag ook zo uh, uitpakken, bijvoorbeeld. Maar goed, je begint met samenwerking. Samenwerking vind ik oké. Okay. Samenwerken is altijd goed, weet je wel. Maar ik vind, kijk, steden zijn uh, de nieuwe landen in deze eeuw. Uh, landen, dat is helemaal niet meer belangrijk. Dat is een vlag en dat is leuk met de sport. Maar dat is, dat is gewoon voorbij, uh, die mooie zomer. Het gaat alleen maar over steden. Dus ik vind, je moet onwijs arrogant zijn als stad. En dan moet je niet uh, als een soort van... Nou, we gaan dan maar met Den Haag... We hebben Europa en dan heb je een stad Rotterdam... en een stad Den Haag en een stad Amsterdam. Ja, ja, ja. En, uh, en als je in Azië gaat kijken... dan uh, heb je het gevoel dat je al lang uh, hebt verloren. Dat, dat is pijnlijk, vind Goed, ik. de toon is gezet. <laughs> Luisteraars kunnen zich melden, opmerkingen plaatsen, vragen stellen. Uh, Rotterdam-haters en liefhebbers, u bent allen welkom... op onze website radiokunstof.nl of uh, meld u aan via Twitter, hashtag en de tegel ligt daar, uh, Gijs, met de vraag of die op een gegeven moment uh, beschreven kan worden. Uh, als je jouw naam ziet op papier, dan, is er enigszins spraak, dan raak je enigszins in de war. Want Gijs is gespeld G-Y-Z... Ja. La Rivière, dat je echt denkt van: wat is, is dit? Een gewone Rotterdammer? Ja, het is een gewone Rotterdammer. Ja, die achternaam die is echt. Want wij zijn hugenoten. Uh, maar mijn voornaam, ja, dat is gewoon een uh, verbastering geworden. Oh, dat heb jij er toch wel van gemaakt? Ja, dat kwam ik vroeger veel in clubs werkte als VJ in de jaren negentig. En ja, dan moet, moet je naampje op een flyer. En dan vond ik dat uh, ja, gewoon leuk. Maar uiteindelijk is dat gewoon zo, zo gebleven. Dat ja. is eigenlijk ook een nickname. Maar om het helemaal in ja. te maken heet ik in mijn paspoort Tom. Weet je, van Tom, Tom. en Jerry. Ja, ja. En Gijs is mijn tweede naam, dus ja, dat is allemaal lekker verwarrend. Maar wa sinds wanneer heet je dan Gijs nou, mijn, roepna Tom? Nee, mijn roepnaam was altijd Gijs, maar mijn oh. eerste naam is Tom. Ja, ja, ja, ja. je ja. ouders dachten we noemen hem Gijs? Ja, ja. G, lange I, S. En, ja. en toen heb jij er op de in de jaren negentig Gijs YZ van gemaakt. Ja, ja. Goed, je hoort het gelukkig allemaal niet. Je bent beeldend kunstenaar, Gijs. Um, en je opereert op verschillende fronten. Je bent grafische ontwerper. Uh, uh, doet ook nog steeds dingen in de mode. Performance, video, sculptuur. Um, en uh, je belangrijkste onderwerp is toch eigenlijk wel Rotterdam. De stad waar je bent uh, geboren en getogen. De stad die je lief hebt en die je hekelt. En um, nou ja, ik noemde het net je meeste werk. Daar begon je een beetje zo van ja, ja. Rotterdam moet je nooit zo overdrijven. Rotterdam 2040. Maar het is desalniettemin echt een waanzinnig he, mooi boek. Ja. Dat kwam uit in uh, 2010. Ja. En uh, het is inmiddels uh, uitverkocht. Het was een groot succes. En nu is daar iets uit voortgekomen. Iets heel nieuws. Maar het is ook een beetje een vervolg op Rotterdam 2040. Pschorri geheten. Ja. Uh, het voelt aan alsof het een, een, een heel mooi stripalbum is. Zo ziet het er trouwens ook wel uit. De kafte is uh, ja. lijkt alsof je het maakt met een strip, maar binnenin lijkt het weer meer op een beeldroman met ontzettend veel mooie, hele oude foto's. Ja. Veel nostalgie. Rotterdam. Nou, vertel even. Schorrie, zullen we met die titel beginnen? Want ja. dan leg je waarschijnlijk al de basis uit. Ja, Pschor uh, is natuurlijk een uh, anagram van sorry. Dat is, uh, dat is helder. En uh, het werd net al uh, geïntroduceerd. Uh, dat is natuurlijk een, een, uh, een knipoog naar Pschor. Uh, een café, restaurant, uh, annex dan dancing... die uh, op de, in de bocht van uh, Hofplein naar de Koolsingel uh, ooit zat. Uh, natuurlijk uh, gebombardeerd in 14 mei 1940. Uh, maar goed, dat heb ik allemaal natuurlijk niet meegemaakt. Ik ken Hofplein alleen maar zoals ik het... Uh, nu uh, ken als een uh, prachtige verkeerscarousel. Een ballet, uh, bijna. Prachtig? Nou ja, in de zin dat het uh, zeker van bovenaf... Is het gewoon een, heeft het wel een soort harmonie. Hoe dat verkeer allemaal om die fontein heen... Uh, cirkelt. Ja, dus dat, dat heeft natuurlijk een bepaalde schoonheid. Maar aan de andere kant... Uh, spreek je nooit uh, op hoofdplein af. Je, mm -hmm. Ik passeer hem dagelijks. Dus je steekt hem over, je fietst er langs. Uh, of met de tram, of met de bus, of met de taxi. Uh, maar je ontmoet elkaar daar niet. Terwijl uh, voor de oorlog uh, was het altijd al een verkeerschaos... Uh, maar uh, kon je elk, elkander daar ook nog eens ontmoeten. Mm -hmm. Dus dat een dubbele functie die het nu, bijna 72 jaar na het bombardement, dus niet meer heeft. En, uh, Even, dat... hè, voor de mensen om zich een voorstelling te maken, voor de mensen die Rotterdam misschien niet zo goed kennen. Ja. Eigenlijk kom ik Rotterdam altijd op die manier binnen, met de ja. auto, uh, ja. vanuit Den Haag. En dan heb je daar dat hofplein, een gigantische fontein, en het, het krioelt er naar mijn idee altijd van de auto's en fietsers en er gebeurt van alles. En het, ik vind het altijd een, een, een raar moment. Ja, het heeft, het heeft... omdat je eigenlijk ook altijd onmiddellijk wordt geconfronteerd met het feit de gebombardeerde stad. Zal nou iedereen dat hebben of? Ja, nou ja, kijk, nu is dat wel minder dan ooit. Hè. Toen ik kind was was de hele Wenen nog gras. En dan had je op de plek van de plaza, dat is uh, achter de doelen... dat was een hertenkamp... Dus dat vond ik een als kind... ja hertenkamp? Ja, dus echt, je kwam centraal uit. En dan kon je het hertenkamp zien liggen. En dan keek je naar links tot aan uh, zeg maar, het voormalige shelter. En dat was, allemaal, dat was niks. Het was gewoon gras. Dus dat was een enorme krater. En uh, nou, ik kreeg pukkeltjes. En uh, de stad ook. Die groeit altijd met je mee. Hm. Dat is voor mijn moeder uh, nog veel erger. Die, ja. die, die had de grootste zandbak ter wereld. Uh, de Rotterdam Centrum. Eén grote zandbak. Dat was, was, was leeg. <lacht> dus, dus nu is het natuurlijk vol dan het ooit was als je ja. begint te tellen vanaf 14 mei 1940. Mm -hmm. Maar uh, kijk, uh, het wordt nu ook pas de meest interessante tijd voor Rotterdam... omdat nu bijna elk plekje staat wel een gebouw. Nu gaan we eigenlijk vormgeven van... hé, hey, die gebouwen zijn helemaal niet menselijk. Of daaronder, waarom is er in die plint helemaal niks verzonnen? Kan daar geen horeca in. Uh, en, en, en moeten we dus uh, af en toe teruggaan naar het verleden? Van, uh, wat zat er eigenlijk, weet je wel? En waarom is dat verdwenen? Of hoe kunnen we dat enigszins terugkrijgen? Maar dan op een manier anno uh, 2015. Mm -hmm. En... Uh, ja, uh, want het ja, zit dit, wel in dus... de grond. Rotterdam heeft een rijk verleden. Het is een, hele, uh, een, een vrij oude stad. Dus ik bedoel, het, is niet, uh, het is geen Almere of zo. Nee, uh, <laughs> nee het heeft een hele, hele, heel rijk verleden. Uh, even voor de duidelijkheid nog. Want, uh, uh, uh, het is dus een, een stripalbum. Beeldverhaal, uh, ja. beeldroman. Met al die oude mooie oude foto's. En het gaat om het Hofplein in dit geval. Ja. En je hebt het afgelopen zondag uh, gepresenteerd op het Hofplein, namelijk op een heel speciale plek. Vrijdag was het, uh, ja. Afgelopen vrijdag, ja. Um, helemaal boven op de achttiende verdieping... van het ja. voormalige Shell-gebouw aan ja. het Hofplein. Ja. Wat is daar nu? Nou, je, ja, je kan dus dat is bijvoorbeeld dat gebouw. Ik ben even ouders te gebouw. We zijn allebei van uh, bouwjaar 76. Dat is natuurlijk grappig, maar in heel mijn leven was ik dus nog nooit in dat gebouw geweest, zoals vele Rotterdammers. Dus dat is al vreemd, hè, dat dat zo'n gebouw helemaal niet menselijk aanvoelt, terwijl mm -hmm. je het wel heel goed kent. Denk je? Uh, ja, het, het, het vervelende is dat uh, het gekke is van onze tijd dat ja, bijna een derde maar verhuurd is van, van zo'n toren terwijl Shell hem heeft gebouwd, weet je, dat was een. Uh, het was de eerste wolkenkrabber, zo toch? Een van wel. de eerste in Rotterdam. Ja, de, de, de, de, de toenmalige gemeenteraad zei, uh, wel, eens... dit is de laatste erectie van het grootkapitaal, daar hebben ze ongelijk in gekregen. <laughs> maar toen dacht ik, van ja, het is leuk om uh, die 18e verdieping, uh, die kreeg ik tot mijn beschikking via Rotterdam Festival, Zigzag City en. Uh, dat is een architectuurfestival, nee, hè? Ja, een dat arch loopt dus nu. Ja, een nieuw architectuurfestival. En ik ging in die ruimte, kwam ik in. En toen, ja, ik werd ik helemaal gek om, om de stad van die kant te bekijken. En je hebt een soort 360-graden view. Dus de paalramenmesdag. Op zijn Rotterdam. Ja, ja, ja, die, die kan inpakken. Ja. En uh, ik dacht van, ja, dit moet gewoon iedereen zien. Maar dan kon ik dus twee dingen doen. Je kan een tentoonstelling bouwen om heel veel over dat gebied te vertellen. Maar toen dacht ik, ja, dat valt al gelijk in het niet. Want mensen gaan gelijk naar die ramen. Want dat deed ik ook. Ik was een half uur al kwijt. Foto's maken, kijken. En dan krijg je dorst. Toen dacht ik van ja, dan moet het worden. Zo simpel kan het zijn. Dus ik dacht ja, waarom gewoon niet een uh, alternatieve euromas daar uh, voor twee weken neerzetten? Maar toen dacht ik van ja, dat is ook weer te makkelijk. Toen dacht ik, er moeten dingetjes bij. Dus dan had ik kopjes uh, laten drukken met oude logo's van zaken die er ooit zaten. Dus voor sommige bezoekers denken, hé, hey, dat ken ik. Dus, Zoals uh, bijvoorbeeld dus Schor. Ja, en, en Loos, en de Café de Kroon, en Bristol. Dat was dan weer een, een naoorlogse zaak... die daar wel aan het Hofplein het geprobeerd heeft. Een dancing uit de tijd van Saturday Night Fever. Ja, ja, en... Uh, maar toen dacht ik van ja, dat is het leuk, sympathiek om een boekje te maken... die dat allemaal, die, die, die gedachten die ik erover heb, om dat gewoon te bundelen. Mm -hmm. En dan krijg je dat als je gewoon een kop koffie voor een knaak komt halen. Dat is nog goedkoop ook. En uh, ja, dat, dat, is dan, dat vind ik dan veel leuker om op, op die manier iets over dat gebied te vertellen... dan een, ja, om daar een sculptuur of een tentoonstelling te maken. Ik dacht van nee, dat uitzicht is het werk. Weet je? Ja. Omdat is, dat nou, is gewoon... Het is echt een ongelooflijk goed idee. Ja, ja. En, de, de, Pakt waanzinnig uit. Ik ging er vanochtend heen, was ook nog nooit in dat gebouw geweest. En het is echt ongelooflijk wat je ziet. Het is prachtig om Rotterdam op die manier te zien. En het is heel sympathiek om dan zo'n kopje koffie en dat boekje. Want het boek, het boek is dus alleen maar nu ja. daar te kopen. Dus ja, je, moet, je moet daar naar binnen. Je moet er naar binnen en uh, ja, je, je, je mag hem ook laten liggen als je wilt, maar uh, <laughs> nee, je moet toch voor die koffie betalen. <laughs> en dan krijg je het boekje er gratis bij. Ja, ja dus dat, dat, dat uh, ja, vinden mensen hartstikke leuk. En de, ja, vooral dit weekend was het zo druk. Uh, dat was ja, ik had dat ook niet verwacht. En het is al de tweede druk, hè? De tweede druk gaat eraan komen, ja, ja, ja want die... Uh, ze bestellen allemaal drie koffies, omdat ze dan ja, drie boekjes... Ja, heb je boekjes... ook. Ja, ik zag iemand met vijf boekjes weggaan. Dus uh, ja, ja dat, dat mag allemaal. Uh. <laughs> maar het is gewoon heel leuk om te zien dat mensen, jong en oude mensen... En, uh, die, die gaan daar allemaal met elkaar in gesprek over die stad. Want ieder zijn waarheid is waar. Ja. Uh, ik heb een bepaalde kijk en visie op de, op, uh, op mijn, op de binnenstad in, in, in Groot-Rotterdam. Maar dat hebben er zoveel zo en die zijn ook allemaal waar... Maar wat is er nu eigenlijk anders dan de Euromast, waar ik ook nog nooit in ben geweest? Nou ja, dat is ook, dat is ook, ja, dat is, dat is ook een geweldig uh, gebouw, hoor. Dat staat buiten kijf en een geweldige kijkervaring. Maar alleen die, is, die, die, zit, die zit meer bij, de, bij het havengebied. En je kan de stad ook mooi zien liggen, maar dit, nu zit je echt middenin ja, tussen echt, de torens, ja, zeg maar. Ja, ja. Dus je, je, hebt, je hebt een hele gekke kijkervaring en je kijkt echt... Op hoogte van de stadhuisklok. Dat is ook heel mooi. Ja, hè, ja, dat hij ja. gewoon op ooghoogte is en zo. Dus dat vinden heel veel mensen bijzonder. Van, hey, zo heb ik hem nooit uh, ervaren. Ja. Of, uh... En het is dus in aantal. En je kan Den Haag... Haag ook zien. Je kan Den Haag zien, ja, inderdaad. Ik heb eigenlijk mijn best gedaan en ik zag hem. Um, maar maar um, uh, je maakt dus eigenlijk een aantal statements in één hè, met, uh, met dit café daar op de 18e verdieping. Uh, want je. Um, uh, je wilt iets laten zien uh, hoe het was daar aan het Hofplein. Dat dat een hele mooie, spannende uitgaansplek was, wat het nu dus helemaal niet meer is. Ja, ja. Het is, het is kijk, het, de realiteit is wat, wat je ziet. En uh, ik vind dat we zo'n gebied, uh, ja, moeten mensen weer overnemen mensen moeten maken en uh, maken de stad. Dus die moeten het zelf doen. En, uh, maar als je goed naar het Hofplein kijkt van bovenaf... dan lijken het wel vier pleintjes en een fontein. Want ja. in elke gemiddelde Europese stad... is een gebiedje aan de overkant uh, ook aan het Hofplein. Dat is een plein op zich. Maar goed, je... jij kan het nu wel zo leuk zeggen... van de mensen maken het. Maar als ik daar... Stel, een uh, spannende uitgaansgelegenheid zou willen beginnen. Dat zou toch helemaal onmogelijk zijn. Bovendien zou het na een maand waar. weer gesloten worden. Nee, want er zijn allemaal lichtpuntjes en die zijn er ook altijd wel geweest. Je hebt daar vlakbij uh, de Delftse straat. Daar ben ik uh, ook veel uit geweest uh -huh. uh, toen ik 19 was. En daar, hebben, daar heeft altijd van alles uh, uh, gezeten. En nu zit daar aan de Ja, Maar je over... zegt het goed, hij heeft altijd van ja, alles gezegd. Ja, maar nu, nu is uh, de schieblok uh, geopend van zus architecten, Daar is elke vierkante meter verhuurd door allerlei uh, creatieve uh, ondernemers. Uh, en, en, en architecten en weet ik mm -hmm. het allemaal wat. En uh, daar is beneden een depédance. Dat is een ruimte daar waar ook allerlei dingen georganiseerd uh, kunnen worden. Dan heb je daar vlak achter per Dat is dus een uh, cultuurpodium uh, uh, zonder subsidie uh, waar het elk weekend tot heel laat losgaat. Oh. En dan heb je in het oude in de oude hofbogen, dus zeg maar het oude hofpleinstation, uh, richting Den Haag, <laughs> het wordt wel een <laughs> grapje, maar die, is, die, die, die trein uh, is opgeheven, maar die, die hele spoorlijn is een monument geworden en in die boogjes zit nu Jazzclub Beurt. Dus, uh, dus maar goed, het is geen schoor, het is ook geen loos en het is geen Bristol. Nee, ja, kijk, dat, dat, dat, omdat je niet iets aan het Hofplein uh, ja. hebt. Maar gelukkig, bijvoorbeeld het Hilton, uh, die zijn aan het verbouwen... en die gaat hun entree, hun entree uh, op het Hofplein, uh, aan de Hofpleinzijde, uh, openen. En voorheen zaten ze aan de kruiskadezijde, de entree. Dus dat, dat zegt natuurlijk ook veel. En, uh, ja, dat, dat, dat, die dingen duren gewoon ja. heel lang. Maar sommige mensen wachten, wachten al heel erg lang, weet je wel. Dus er zit ook tragiek in die grond. Dat is nog een ander statement dat je maakt... door daar op die 18 verdieping te gaan zitten... is dat het gebouw bijna helemaal leeg staat. Ik vroeg het aan de portier beneden. Ja. Er is nog wel wat. Ik bedoel, het staat niet echt helemaal leeg, maar... Dat uh, ja, ja. zegt gelijk ook heel veel over onze tijd. Ik ja. bedoel, ik vind dat ook bizar. Niet bizarre. alleen over Rotterdam, maar over heel Nederland. Ja, ja en uh, dat is natuurlijk niet het enigste gebouw... Uh, wat eigenlijk op die manier staat te verpieteren. En, uh, ja, dat, maar dat komt, weet je, omdat heel veel... Uh, Projectontwikkelaars of uh, bedrijvigheid die uh, achter de knoppen zitten die dat allemaal mogen verhuren. Nog uh, in de jaren negentig geloven. Mm. Dus in vierkante, meter, vierkante meterprijzen die helemaal niet meer. Uh, weet je, die, die, die zijn gewoon gedateerd. Of vijf jaar burgcontracten en uh, ja, ze. Dus, dus, dus, Mam, ga maar in Schiedam kijken op de Hoogstraat. Er staat ook zoveel leeg. Weet je wel? Terwijl die, die Hoogstraat is echt mooier dan de onze. Maar daar heeft het dus met ligging te maken. Maar ook met dat, dat bij heel veel mensen moet er een... Uh ja, oude gedachten moeten losgelaten worden. En een schieblok aan de overkant daar is een prachtig voorbeeld... dat gewoon alles verhuurd is. Maar ja, dat komt ook omdat de prijzen la lager zijn. Ja. Weet je wel? Want hoe werkt dat nu bij het voormalige Shell-gebouw? Want het is natuurlijk een geweldig idee om daar een café te beginnen. Maar dit is maar tot 6 mei, jouw ja. project, en dan moeten we er weer uit. Dan kan ja. niemand daarmee naar binnen. Ja, het is het hele... zou toch een geweldig idee zijn om daar een restaurant te nou beginnen? Ja, wie, weet, het wie weet gebeurt dat ook. Ik hoop heel erg bijvoorbeeld dat er een of andere hore horecamagnaat daar... Uh... Binnen, binnen loopt en denkt van uh, wow, dit, uh, dit gaan we permanent doen. Maar wat kost dat? Heb je daar enig idee van? Is dat realistisch? Ja. Nee, maar ja, wie weet... Uh, kijk, of een discotheek, dat zou nee, helemaal... Ja, zeker, in, zeker in de, aan de benedenverdiepingen kan heel kan, kan hoop gesleuteld worden. Ja, ik hoop het. Dat, dat is ook mijn intentie. Mm. Dat uh, andere mensen geïnspireerd uh, raken. Omdat, uh, kijk, ik, wil, ik, heb, ik heb geen ambitie om, uh, om de komende jaren horecazaken te openen. Weet je, dat, uh, dat, uh, dat is niet mijn uh, vak. Dat vind, ik heb mensen heel erg lief die dat wel willen. En uh, hè, zoals uh, het verhaal gaat ook, dat zo Hotel New York is uh, tot stand gekomen. Er was eerst gekraakt en er waren uh, ja, housefeesten in, uh, rond 88. Ja. Mm -hmm. ja, toen kwamen er wat uh, slimme jongens binnen met een pilletje op. En dachten: Toyon, oh, er moet een hotel worden en de rest is geschiedenis. Ja. Zo werken dingen, weet je wel. Doordat mensen het eerst inzegenen. En dan... Niet dat je nou per se een pilletje op hoeft te hebben. Nee, te... nee, ja. maar dat is een grapje, <laughs> weet je wel. Ja. Maar ik bedoel dat. dat uh, ja, ik hoop, dat, ik hoop mm. erop. Ja. Leg nou eens uit, want we begonnen met dat jij uh, bent afgestudeerd aan de Willem de Koning, afdeling Mode. Of waarom is het Rotterdam geworden? Nou ja, het is niet alleen hoor. Maar dat is, ik vind het gewoon een heel leuk uh, en prettig onderwerp. Omdat het, omdat het ook continu verandert. Het is heel anders dan een andere stad die gewoon uh, is wat die is. Weet je? En daar veranderen natuurlijk ook dingen. Maar uh, op, op een veel langzamere basis. Weet je wel, omdat, ja, wij, omdat wij gewoon een gebombardeerde stad zijn... en natuurlijk uh, op een hele vreemde manier zijn maar herbouwd. Maar goed, jij bent 33, Gijs. Uh, 35. Dat is, uh, 35. Ja. Nou, dat is een tijdje geleden, toch? Het bombardement. Waarom nee, is maar, het jouw onderwerp nog steeds? Nou, omdat, omdat, je, omdat het nog steeds in de grond zit. Omdat, uh, kijk, uh, Rotterdam is niet uh, één keer gebombardeerd... maar wel uh, door drie ideologieën. Dus eerst door het fascisme, daarna door het modernisme... En daarna door de stadsvernieuwing. En, uh, uh, Is jouw statement, hè? Want deze heb je vaker uh, ja, uitgesproken. Ja, maar dat vind ik echt. Hm. En, uh, en het doet me echt pijn, weet je wel. Of het zeker en thuis... even, wat versta je dan onder het uh, modernisme? Nou, omdat uh, ze bijvoorbeeld uh, heel goed naar uh, Corbusier ooit hebben geluisterd. Hè? Het scheiden van functies, uh, de auto de vrije baan geven en... Uh, hm. Ja, wonen doe je voornamelijk buiten de binnenstad. En binnen de binnenstad kom je voor een filmpje en een, uh, en een hapje... en dan ga je weer lekker naar huis. Mm. En, uh, en de lijnbaan is daar een prachtig voorbeeld... Uh, van wat enigszins ook een schoonheid heeft hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar op de lange termijn is, natuur, is dat natuurlijk complete onzin. Het hm. hele modernisme, dat slaat helemaal nergens op. En, en de dat derde is component die je noemde? Nou, dat is de stadsvernieuwing. Dat is natuurlijk, je hebt in, in Amsterdam hebben ze ook een flink huisgehouden, ja. maar in Rotterdam denk ik wel het meest. En. Uh, daar hebben ze dus buiten de brandgrens uh, uh, in, in alle oude stadswijken... waar uh, amper een bom is gevallen, hebben ze het zelf nog eens even dunnetjes overgedaan. Ik bedoel, als je alleen al uh, alle kerken op een rij uh, zet die zijn afgebroken... Nou, dus te, al ben je ras-atheïst, dan denk je, man mijn god, dat is een godsonde. Maar, maar ook hele stratenblokken. En natuurlijk snap ik ook wel, in heel veel van die woningen zoals in Krooswijk... Uh, is dat amper een douche, want al die woningen zijn allemaal in Rotterdam voornamelijk gebouwd... Dus 18 en 1920. Omdat uh, de Nieuwe Waterweg uh, was aangelegd en uh, Rotterdam groeide als kool, hè, wat uh, de Gouden Eeuw voor Amsterdam was, was de Nieuwe Waterweg voor Rotterdam. Het is heel belangrijker geweest. Uh, maar ja, daardoor al die, er was nooit onderhoud verricht en ineens was het 1965. Mensen konden een autootje veroorloven en ze hadden geen douche. Ja, terwijl ja. in andere steden die woningen dan aan elkaar zijn gekoppeld en ze er een mooie, mooie ja. doucheruimte in hebben Ja. Um, de, de, als we nu kijken naar andere uh, uh, Rotterdamse kunstenaars, hè, de, uh, een generatie ouder, vaandrager, deelder, zijn dat dan geestverwant? Bedoel, ben jij? Ja, ja geestverwant in die zin dat ik, ik heb heel veel bewondering voor mijn uh, voorgangers, zeg maar, omdat die generatie, uh, kijk, uh, jongens en meisjes uh, creatieve geesten die, die, die zijn gebleven. Ik kan me ook voorstellen, je bent uh, afgestudeerd 24 van de Academie van beeldende Kunst in Rotterdam. En het is uh, 1954 dat je denkt, ja, wat moet ik hier nou nog? Want er is helemaal niks. Dus dan ga je of naar Antwerpen of naar Amsterdam. Uh, Vele hebben dat ook gedaan en dat begrijp ik ook. Maar er waren ook mensen die zijn gebleven. En een paar door die, hè, niet zo heel veel. Nee, maar door die blijvertjes uiteindelijk is er langzamerhand een culturele infrastructuur gegroeid. Mm -hmm. Waardoor ik nu werk heb. Dus ik ben zo ook schatplichtig. Uh, en, en, en anderzijds moet je er ook weer mee breken. Maar het is wel... ja, dat, uh, Ik heb hun lief, ja. En ik denk dat dat in Rotterdam sterker is dan in een andere stad. Die, dat, ja, die, die hebben daar nooit over na hoeven te denken. Ik, ik, ik, ik heb respect voor alle mensen in Rotterdam die, die, die dingen maken. Dat is heel sterk. Goed, zijn naam viel al deelder. Stadsgezicht. Tegenwoordigheid van geest. En realisme in het kwadraat. Vier een onverstoorbaar feest in een opgebroken straat. Hoog en spijkerhard de hemel, met een blikkerende zon. Of zwart en laag in wilde wemel langs skeletten van beton. Doorheen geloken luxaflexen, torenhoogde wooncomplexen, stapelend en einde dicht. posthistorisch vergezicht. Rotterdam, gehakt uit marmer, kantelend in het Punt. Ja, deze kun je mee opzeggen. Hè? Ja, die is er wel ingehakt. Ja. <laughs> heb jij nou contact met hem, met anderen? Hoe? Ja, ik heb hem wel eens ontmoet en zijn, zijn dochter zie ik wel regelmatig. Uh, Arie? Ja, ja, ja. ja, een leuke meid. Ja. Ja. Um, nu ben jij van, uh, van 1976. Hoe lag... Um, en, uh, nou ja, en, uh, dat, is eigenlijk wel, dat moet ik nog wel even zeggen. Want bij de bio's, achterin uh, ja. het boekje... Uh, nou, er zijn vijf mensen die uh, een uh, stuk hebben geschreven voor het boek. En daarvan uh, ben jij dan uit 76, dan Jan Oudenaarde 43, uh, Hans Sirkzee 56, Peter Bulthuis 41 en Herman Romer 1931. Ja. Het is toch wel opvallend dat deze jongeling met deze oude garde zo woedt in dat oude Rotterdam. Dat vinden zij trouwens ook hoor. Want we hebben ze gesproken. Ja, ja dat, ik weet het ook niet. Uh, ja. ja, daar kan je een hele theorie op, op nou, loslaten. Doe het eens. Oma, bijvoorbeeld. Mijn eigen oma. Ja. Mijn, ja, mijn twee oma's, ja, die, die, die zijn allebei ook geboren in Rotterdam. En die, die leven helaas niet meer. De ene op Katendrecht, toen het bombardement kwam, wou ze er geen stap meer zetten. Is, is naar elders verhuisd. Mijn andere oma is er altijd blijven wonen. En die was precies mijn leeftijd toen. Uh, dus dat... Uh, 35. Precies, ook 35. Maar die is altijd gebleven. En uh, die nam het modernistische wonder... Uh, ja, omarmde ze gewoon. En naarmate ze ouder werd... ging ze het wel heel erg missen. En daar, ik denk dat door haar het heel erg is gekomen. Dat ik met haar altijd ook met boekjes en plaatjes... en uh, ja, ik vroeg me heel erg af van hoe komt het nou dat die stad zo werkt. Maar ik heb, ook altijd, ik heb, ik heb Rotterdam ook altijd heel gaaf gevonden. Want ik vind ook dat Rotterdam al lang weer een hart heeft. En uh, het heeft schoonheid in zijn lelijkheid. En uh, ik heb er altijd uh, naar mijn zin gehad. En als ik mensen van elders uh, op bezoek krijg... Dan, uh, nou, dan zou ik ze ook een uh, koekje van eigen deeg geven. Dat ze naar huis gaan en dat ze het doorvertellen. Weet je wel, want... Uh, Terwijl toch ook heel veel mensen van jouw generatie... Kunstacademie gedaan, weg toch? Ja, maar er is, er is nu wel iets veranderd dat er heel veel mensen blijven. En er komen zelfs Amsterdammers in Rotterdam wonen. Dus uh, ja, pas sinds de jaren tachtig ging uh, de, de, zeg maar, uh, de glossies over Rotterdam uh, enigszins schrijven. Zoals uh, de Avant-Garde of de Marie Claire, dat soort bladen. Mm -hmm. En dat soort dingen heb ik ook allemaal verzameld. Want daar werd ik heel trots van. Weet je, denk ik, ik, ik, ik kwam altijd op verjaardagen elders in het land. En ja, dan kreeg je altijd, dag zei ik, daar wil je niet doodgevonden worden. Worden. Daarom werd ik ook chauvinistisch. En daarom wil ik ook eersie worden. Want als je tweesie bent als dat, dan kan je alleen maar hier worden. Eersie? Ja. <laughs> dus ja, een stad hoort te groeien. Anders ben je geen stad meer, ja. weet je wel. Dat, dat, dat uh, Maar het wel. is dus uit, de, uit een uh, soort weerstand... Waar, waardoor je dacht, ik ga het verzamelen. Want ik zag ook een filmpje met je. Je hebt een prachtige verzamelingen En uh, trouwens ook te zien nou, op die 18e verdieping. Allemaal van die hele mooie boekjes uit de jaren 40, 30. Uh, ja. Dingen die je dan van je oma hebt gehad? Of die ja, inmiddels... Maar, ja, nee, gewoon die, die, die je gewoon koopt. En ja, er is ontzettend veel over Rotterdam gepubliceerd. Uh, uh, omdat die stad ja, zo wezenlijk telkens verandert. Ja. Nu heb jij ook een lijst samengesteld van tien gebouwen... waarvan jij vindt dat ze eigenlijk weer in ere hersteld zouden moeten worden. Ja, ja in het 2040-boek, dat klopt. En wat zou dat dan moeten zijn? Ik bedoel, zijn dat gebouwen die helemaal niet meer bestaan? Of moeten nee, die een die beetje zijn, knap uh, gemaakt worden? Gerust? Nee, nee, nee. Dat zijn gebouwen die. Uh, een aantal daarvan hebben gewoon heel lang nog in het uh, stadsbeeld uh, gestaan. Die zijn later afgebroken. Uh, uh, bijvoorbeeld tijdens de stadsvernieuwing. Uh, maar bijvoorbeeld het, het beste voorbeeld. Uh, ja, dat is de grote schouwburg op de Aard van Nestraat. Die, die, die, die was geraakt. Uh, maar die was uh, zwaar herstelbaar. Dus de stad Schouwburg in Amsterdam, een peulenschil bij, weet je wel. Dat is gewoon genant. Die architect leefde nog en die, die heeft uh, op het gemeentehuis uh, nog protesten uh, aangekondigd. Dat was een gebouw uit 1887. Ja, niet doen, nee, nee, het past niet in het uh, basisplan. Paf, had er gewoon ingepast. Dat is gewoon lulkoek. Kijk, uh, ja, dus, kijk er zijn heel veel mensen in Rotterdam geweest die de, die de dienst hebben uitgemaakt. En nog steeds uitmaken die gewoon totaal geen historisch lokaal besef hebben. Mm -hmm. En daardoor worden heel vaak verkeerde beslissingen gemaakt. En daar word ik woedend over, echt woedend. En die moeten ook allemaal optieven... En daarom wil je dan dit soort publicaties maken. En uh, ja. is dat waar je. Ja, nou bijvoorbeeld, dat, dat zou een grote reden kunnen zijn. Dat is ook omdat ik daar, omdat ik het gewoon wel eens leuk vind om te doen. Ja. Weet je wel, ja. Kijk, als ik één stad moet kiezen waar ik anders zou wonen, dan is het Tokio. Daar zou ik hem ook wel voor in willen ruilen. <laughs> maar ja, wat moet Heb ik je daar... daar niet laatste lezing gegeven in Tokio? Nee, dat was in, in Shanghai. ja. Oh, ja. ja. En, uh, wat voor lezing was dat eigenlijk? Ja, over de Rotterdamse clubcultuur uh, aan clubs en zo. <laughs> Super koekie loekie. <laughs> maar, maar, ja, je... Door wie was je uitgenodigd <laughs> in Shanghai? Met... Ja, dat, ik weet niet meer precies hoe dat was. Maar... Ja, het was in ieder geval heel vaag, maar ja, wel leuk dat je daardoor daar was. En, en, en toen? En wat was dan je ja, verhaal? Ja, dat was tijdens... Uh, tijdens uh... Wat mijn verhaal was. Ja, over de ontwikkeling van, uh, van clubs in Rotterdam. Hoe dat allemaal is uh, gegaan. En uh, welke de weg zijn. En wat eruit voortkomt. Kijk... Uh... Ja, want je schrijft in uh, Pschorri dat uh, de jaren negentig in Rotterdam... dus de, tijd, de, de periode waarin jij het uitgaansleven uh, bezocht... Ja. iedere nacht, geloof ik... Uh, zijn eigenlijk de jaren zestig in Nederland. Dus je hoeft alleen de zes maar om te draaien, schrijven. Ja, voor Rotterdam. Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk een, een, een, een knipoog. Maar ja, voor Rotterdam denk ik wel. ja, Dat ging behoorlijk. Uh, toen begon het ergens naartoe te gaan. En, en de kroon daarop, op, op al die jaren, zeg maar, sinds de 202. Ik schrijf even wat je toen had. Toen had je natuurlijk. Uh, in, in, in Rotterdam, nou, Nijthouw ja. en uh, ja, en later zo rond de millennium. Uh, toen heette ineens... je ook alweer Ted Langebach. Ja, ja, ja, Ted Langebach is heel belangrijk uh, altijd wow. geweest. Ja, ja, met de MTC-feesten, die maakte Rotterdam wel wat uh, excentrieker. En uh, toen ineens gingen er heel veel clubs open. Of Corso en uh, noem maar op. En ja, paf, moest het allemaal weer dicht en uh, kapot. En nu zie je weer een nieuw elan. Uh, nu gaat het weer echt de goede kant op. de opent van alles. Het is echt, heel, ja, echt een leuke tijd weer. Maar wat is er toch in Rotterdam dat je altijd, ook jij nu weer... Weet je wel, er zijn bruisende... Uh... Types. Eigenlijk gebeurt er van alles. Maar het loopt altijd met een sisser af, heb ik het idee. Of het dan gaat het weer dicht en dan is het opeens weer voorbij. Ja, dat is, uh, dat is, uh, ja dan, dan heb je het over een poppodium. Dat is merkwaardig. Heel veel andere dingen lopen wel heel goed. Weet maar je wel? Rotterdam heeft nog steeds geen paradiso. Nee, dat is, een, dat is een heel lang uh, verhaal. Dat, uh, dat heb ik proberen uit te zoeken met die exit-courant... die ik in september uh, had gepubliceerd. Uh, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is tragisch. Maar ja, weet je wel, en, uh, Doelen lopen wel. En, uh, en, en heel veel musea's uh, lopen goed en theaters. Kijk, je... Het is maar wat jouw uh, niche is en wat je belangrijk vindt. Mm. Maar het klopt natuurlijk voor geen Rotterdam is de jongste stad van Nederland. Heeft uh, echt een arsenaal. In Rijmond woont iets van 350.000 jongeren uh, onder de 25. Dus echt zo'n peloton. Ja, die willen toch allemaal zoenen ja. en dansen. Ja. Dus daar ligt het niet aan. Maar het, ja, dat is. Uh, maar waar blijven ze? Waar zitten ze dan nu? Nou ja, nu kan je bijvoorbeeld naar Beurt en naar uh, Worm. Beurt en uh, ja. Worm. worm. Ja, of, pe of Perron, dat zijn allemaal. En dan is Toffler geopend. Dus uh, dat zijn allemaal wel leuke nieuwe plekken hmm. hoor. Dus uh, ja, komt wel goed. Waar ging jij eigenlijk naartoe toen je een jaar of 17 was? Nightown, ja. ja, dat was echt mijn, mijn huiskamer. Daar heb ik heel veel geld op gemaakt. Ik heb onlangs de, <lacht> de letters op het dak. Waar uh, verdien gekocht. je dat geld toen dan mee? Uh, ja, uh, toen werkte ik in een winkel en uh, ja, studiefinanciering en uh, je moeder lief aankijk En wat zeg je nou? Ik heb de letters op het dak gekocht. Ja, die heb ik gekocht. Die, uh, die zijn behoorlijk groot. Die zijn iets van uh, ja, bijna acht meter lang en uh, twee meter hoog. Dus uh, nou ja. die ben ik nu aan het renoveren, ja. En die ga ik schenken aan het Museum Rotterdam. Ga ik ze eerst tentoonstellen daar en dan mogen ze hem hebben. En doe je dit dan onder, uh, onder het duo-schap met uh, Rufus Ketting? Nee, nee dat, doe ik, dat doe ik alleen. We hebben wel iets gemaakt dat gaat vanmorgen voor uh, het 25-jarig bestaan van Roadtown. Ook een poppodium in Rotterdam. Ja, en wat, wat hebben jullie daar dan uh, voor? Ja, dat is iets heel kleins. Dat, uh, dat, dat is een soort, uh, een soort affiche en een uh, kaart. En ja, dat is een lang verhaal. Dat, uh, ja. ja. Hm. Niet zo interessant om nu te melden, vind jij? Jawel hoor, maar het is een beetje beeldend moeilijk om uit te leggen. Zeg maar. samen, samen met hem uh, vorm jij humobiste.com. Ja. En als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze op die site uh, kijken. We vroegen aan Rufus uh, toen, hij jullie, uh, uh, toen hij jou leerde kennen hoe dat uh, ging, hoe jij toen was... En hij zegt uh, uh, toen, uh, uh, toen, toen hij jou zag, dacht hij van wat een verschijning. Hij haalde de wetten van hardcore onderuit. Ik wil, wil er verder niet te veel over zeggen, maar het was raar. Dat zei hij. Ja, nou beschrijf het dus. Ik haalde de wetten van hardcore onderuit. Ja. En dan bedoel je die hardcore met muziek. Weet ik veel, het zal wel. Ja. Ja, dat weet, dat weet ik niet precies wat hij daarmee uh, bedoelt. Ik heb wel een bepaald idee. Nou, zeg het eens. Nou ja, bijvoorbeeld, ik was ook gek op punkbandjes... en hij zat heel erg in die, uh, in die uh, scene. En uh, ja, ik vond hun allemaal heel streng, heel uh, religieus bijna. weet je Sommigen ze ze, dronken zelfs niet, van die straight edges en zo. En uh, toen dacht ik, ja, dat is toch helemaal niet punk. Dat moet gewoon allemaal kunnen. En, uh, maar jij was dus, punk? Nou, nou, ja, niet in die zin dat ik. Hoe zag je eruit? Dat ik het je halen, hebt nu, ja. een, nu heb je een groen gebreid mutje op. Je hebt volgens mij meestal een mutje op. Zag ik ook op of een petje, ja. Op een petje. Ja, ik word iets kaal, dus ik verder ik Ja, er dan, dan moet je. Ja. De, de, de, de schaamte echt. Vreselijk, ja. ja en zo goed. maak je er toch nog wat van. Ja, je moet ja. wat. En dan een hele leuke bril, ook in de kleur groen. Maar toen. Uh, ja, ik, ik was echt uh, fully uh, skateboarder. Dus ik zag er een beetje, ja, je zou me eigenlijk de, zo kunnen bestempelen. Dus mm. een beetje baggy broeken en, uh, en al die clichés. Dus uh, ja, heel erg apart was het dan was ook weer niet hoor, denk mm. ik. Nee. Maar het was gewoon, ja, skateboarder was bij lange na nog niet zo ingeburgerd als het nu is. Nu is het echt een miljoen dollar industrie in Amerika. Een op drie kinderen één kind koopt een hongboknuppel, ander kind een basketbal, ander kind een skateboard. Nou, dan weet je hoe groot het is. Je begint er behoorlijk geërgerd bij te kijken. Of? Nee, nee, maar dat is, gewoon, ja, dat is gewoon grappig. Net zoals dat uh, ja, hip-hop, zo. Het is allemaal zo normaal. Weet je wel, dat is toch, toch vreemd? Ja. Ik, ik, en, ik vind... en, en dan wetende dat jij de voorhoede uitmaakt. Nou, nou ja, ja. Ik, ik weet niet. Ja, dat kan je niet zo stellen, vind ik. Maar uh, nou ja, goed, het is, dat is lief als dat je dat het zegt. Ja, het is wel <laughs> prettig om, het, om je dat te realiseren. Want ja. ik was een van de eerste. Even kijken, er is een vraag van de luisteraar. Wat vindt Gijs van de film over het bombardement die eraan komt? Die met Jan Smit. Oh ja, ja, dat is, ja. Is het goed dat dit dramatische moment wordt verfilmd? Uh, nee. Regisseur is de Jong. Nou, vraag van André. Nou, kijk, dat ze daar een film over willen maken, dat vind ik natuurlijk prima. Dat, uh, uh, dat verhaal is van ons allemaal. Uh, of, of, ook van de Volendammer Jan Smit. Nou, dat, dat, dat, dat, is, dat is echt de verkeerde keus geweest. Dat is een, en ook een hele domme keus van uh, de beste filmmaker. Uh, dat, dan heeft hij zich niet goed ingeleefd, denk ik, in hoe gevoelig dat echt nog ligt. En voor mij mag, mag heus wel iemand. Een, een, een, zeg maar een buitenstaande. buiten Rotterdam een film over het bombardement maken. Mm -hmm. Natuurlijk, dat is, dat is heel belangrijk juist. Dat is een heel ander perspectief kan het opleveren. Maar. Uh, ja, je moet ook met. Enige egars met dat verhaal dan omgaan. Weet je wel. En ik denk dat hij daar... Uh, ja, er was zoveel neerslaan. op. Heeft hij denk ik de plank zeker uh, in misgeslagen. En daar is echt veel ophef over geweest. Uh, zeker in de Rotterdamse pers. Uh, <lacht> en heel veel, heel veel grapjes ook. Ja, en dat... <lacht> ja. En wordt dat dan niet? Wat, wat, dat is toch raar. Want je zou denken, als het in Amsterdam zich zou afspelen... en zo'n film, dat heel Nederland zich daar druk over maakt. En dat lijkt dan toch alleen maar zich in, in nou, Rotterdam... Nederland, uh, Nederland weet bijna helemaal niks van Rotterdam. Snap je? Dat is ja, de, dat de, that's, that's de kracht van Rotterdam, en, maar ook haar tragiek. Hm. Dat is echt zo. Hm. En wij, wij hebben ook gewoon amper geen kranten meer in Rotterdam. Want godverdorie, sorry, oh. wat verdorie, tien kranten. Hm. En we hebben er een halve nog. Het AD Rotterdams dagblad. Weet ja. je? We, we, het NRC gaat ook al weg. Dus uh, ja. Dus moeten wij zelf onze verhalen naar buiten. Hè? Dan moet ik ze heel veel op scories maken. Ja, precies. En dan heel vaak hier naartoe komen. En dan... Nee, maar dat is dat is. Ja, Nederland weet heel weinig van Rotterdam. Dat is, uh, dus als mensen het ontdekken, worden ze ook uh, heel erg, kan je ook heel erg verliefd op haar worden. Ja. Dat, is, dat is zo. Je, je zei ergens in een interview dat die kunstacademie je redding was. Ja, voor mij zeker. Ja. Het ging toen ook slecht met jou, hè? Nou, in die zin. Ja, slecht in die zin. Uh... Nou, je was bijna dood, zeg je tegen het Algemeen Dagblad. Nou, ja, ik ben, ja dat, dat, dat was dat daarvoor, omdat ik heel erg ziek ben geweest. Dus dat, uh, dat heb je zelf. Wat was jezelf... er aan de hand dan? Ja, dat, dat, dat heb je zelf dat heb je niet in de hand. Je kan gewoon erg ziek worden. Maar toen was ik zeventien, dus dat uh, had ik twee keer buikvliesontsteking. Maar uh, dat, dat had niet zoveel te maken met het feit dat ik. Dat de kunstacademie meer redding was. De redding was dat ik gewoon enorm geluk heb gehad dat ik uh, uit het ziekenhuis heb kunnen redden, bij wijze van spreken. En daarna, wij zin dat om uh, heel veel te gaan feesten. En dat liep weer een beetje uit de hand. En daardoor totaal geen diploma's. Weet je, gewoon school opgefukt. En, uh, en, mijn... en ouders die zich ontzettende zorg maakt. Ja, ik weet niet. Mijn ouders die uh, dachten denk ik altijd wel van ja, dat gaat met hem wel goed komen op, op een. Uh, ja, en wat betreft. ...ben ik nog wel een liefietje geweest ten opzichte van mijn oudste broer. Dus ik, Maar <lacht> ja, dan... oh, er zijn er nog een paar. Ja, er zijn er nog een paar. <lacht> dus ik denk dat dat uh, heeft geholpen misschien bij mijn ouders. En aan de andere kant, dat, ja, kijk, op een gegeven moment ben je twintig... ...en dan denk je, ja, ik heb helemaal niks. Ik heb geen diploma. Ik heb er een potje van gemaakt. Ik woon niet meer thuis. En ik heb geen geld. Dat moet wel gaan doen. Dan kan je gaan werken uh, voor een knaak en een bounty. Maar uh, daar word je ook niet gelukkig van op de lange termijn. Is dat een of, je Rotterdamse moet... uitdrukking? Ja, ja, enigszins wel. Uh, <lacht> maar ik denk dat uh, ja, je moet uiteindelijk wat gaan doen. Hm. Je moet naar school. Maar ja, dan wil je naar een HBO-opleiding. En dan moet, dan moet je wel uh, de papieren hebben. Dus HAVO, en dat had ik niet. Dus dat was een heel gedoe om daar binnen te komen. Maar dat was uiteindelijk gelukt. Ja, toen was ik zo blij dat ze me die kans dat gaven. ben je heel erg je best gaan doen. Er circuleert er nog een, een filmpje, uh, Borderline, uh, het ja. nummer van Madonna. Het ja. is een, een kunstobject van jou, ja. dat filmpje waarin je met een rood En daarin afficheer je jezelf als, uh, als een borderliner... Ja, dat is ja. mij een van de ernstigste diagnoses die je ja, kan krijgen. Ja, dat kreeg ik. Ik, uh, ik heb tien jaar in therapie gezeten en daar uh, schaam ik me helemaal niet voor. Maar daar. Uh, ja, vanaf wanneer tot wanneer? Nou, uh, halverwege de jaren negentig, denk ik al. Tot, uh, al. Toen je in dat uitgaansleven stortte? Ja, toen begon. Ja, dat ik, ik weet niet, drugs doet veel met mensen, weet je wel. Dus ook met mij. Mhm. Mm dus dat een nou, hele Bij lange... de een kan het iets meer in gang zetten dan bij de ander. Ja, maar ook, het heeft me ook heel veel goede dingen gebracht. Maar ook heel veel uh, negativiteit. Mm -hmm. En ik zag ook gewoon mijn hele generatie half in elkaar uh, ja, storten, weet je wel. Ik bedoel, ik zag een heleboel mensen deze bij drie de jachten aan de deur klop. Ja, dat vond ik een <lacht> beetje opvallen. Maar uh, ja, uiteindelijk ben ik er toch wel goed doorheen gekomen of zo. Om gewoon te accepteren dat ik uh, ja, paniekaanvallen had... En, heb, en die zou ik de rest van mijn leven hebben, maar dan moet je op een gegeven moment vriendjes mee worden. Weet je wel? Van ja, dat moet je heel rationeel op een gegeven maar moment gaan een bekijken. Maar een borderline, als ik een beetje geïnformeerd ben, is toch vooral dat je enorme stemmingswisselingen hebt. Ja, en... maar dat is, een heel, dat, is, dat, is, dat is ook een misverstand, want uh, daar zijn ook weer heel veel gradaties mm -hmm. in. Weet je wel, net zoals met uh, Manische de depressiviteit. Of uh, dat zijn allemaal. Weet je, dat, dat is gewoon hoe de psychiatrie werkt. Mm. Uh, die geef je, die, je valt bijna heel snel in vier categorieën en daar is er een, uh, eentje van. Maar uh, kijk, uiteindelijk is iedereen uh, psychisch patiënt uh, als je niet oppast. Op een gegeven moment ben je gewoon klaar met lullen en dan heb je, gewoon, uh, heb je bijvoorbeeld een issue, dan moet je mee uh, aan de gang. Ja. Nou, ik, al, ik had dat met paniekaanvallen en die heb ik nog steeds. Als ik gestrest ben, dan komen ze als raven en dan weet ik, wow, ik moet... Uh, en wat gebeurt dat... er dan? Wat is een paniekaanval? Ja, dat is gewoon waanzin. Dan, dan kom je niet bij je ratio. Dat is heel ang dus uh, angst komt gelijk naar boven. Dat je gewoon heel bang bent. En, en dat, is heel, dat is elke keer precies hetzelfde. En dan, dan denken: ja, maar ik. Dan Wat was er na te gaan? Nou? Ja, maar dan kan je dat weer, uh, weet je wel, helemaal bewoorden. En dan kan je daar rustig over nadenken. Maar dat, dat, daar kom je dan niet in. Je en voel resten. je dat dan aankomen? Ja, nu? ja. Ja, ja, of als ik een hele dag heel hard heb gewerkt... achter de computer, weet je, heel intensief... dan mm -hmm. weet ik als ik naar huis fiets, dat is, dat, dat is de hel. gewoon Dan moet ik dan heel hard fietsen. moet ik ook niemand tegenkomen, want dat, kan, dat lukt me gewoon niks. En dan thuis gaat het weer. En dan ja, uiteindelijk ga je de volgende dag gewoon weer opnieuw beginnen. En wat doe je dan als je thuis... want er is geen medicatie voor. En nee, er is wel medicatie drugs, voor. Maar drugs, dat, gebruik dat, dat, je die dan nog? Nee, nee heel, heel af en toe dat ik nog wel eens een keer... Uh, maar dat is eens per jaar. Nee, nee dat doe ik allemaal niet meer. En medicatie, ja, dat uh, ja, dus klinkt dan weer heel dom. Dan ben ik gewoon een beetje te, op, op tegen, weet hm. wat? Ja. Maar wat doe je dan om, om dan rustig te worden? Wat je nu beschrijft, want je moet dan nou, het je heel hard in, omdat, je dan in je, omdat je dan in je hoofd iets hebt aangemaakt van dat thuis veilig is. Snap je? Dus dat werkt dan zo. Terwijl je bent even veilig hier of uh, bij de tramhalte. Maar dat komt dan niet bij... Uh, dat, dat, dat, dat snapt je hersenactiviteit nee, niet nee. of zo. Dat is super vaag. Het is niet maar, uit te leggen ook. Maar, maar, maar je weet in elk geval dat je dan heel hard moet fietsen. Hè? En op het moment dat jij weer bij je verzamelingen bent... die ik zag, Ja, uh, bijvoorbeeld. Maar ik dacht van ja, kijk, je kan er dus ook een filmpje over maken. En uh, gewoon, ja, het is ook maar wat het is. Weet je? En, en, en ik probeer gewoon alles... Uh, ja wat me, mij beïnvloedt of wat, ik, wat me interesseert... Daar, daar maak ik op den duur iets, iets, iets over of van. Want dat is wat ik doe, ja. weet je wel. Je kan er ook een stukje over schrijven, ja, maar ja... Dat is ook weer zo zielig. Ik heb paniek aanvallen. vallen. <lacht> al. <halalala. lacht> of een carnavalsliedje. Ja, die zou wel goed zijn. <lacht> een nieuwe variant op Ketelbinkie bijvoorbeeld. Die ja. we ook nog klaar hadden liggen. Ja. Maar nee, helaas. Ja. Maar goed, dat kunstenaarschap komt jou natuurlijk wel heel goed uit. Begrijp ik hieruit, uit, of niet? Of, of, of zou een gestructureerde baan juist een zegen zijn? Ik heb een hele gestructureerde baan. Ik, ik, ik, ik hou me heel erg aan vaste tijden dat ik elke dag naar mijn atelier ga. En daardoor hou ik het nuchter, zeg maar. Omdat, ja, alles is Natuurlijk mogelijk. Uh, geen deur is te gek en geen brug te ver. Ja, dan moet je dus daar iets. Ik hou dus ervan. Ik ben heel gedisciplineerd. Echt uh, met militaire precisie. Oh, en, Om die reden ook? Nou, gewoon om te produceren. Gewoon ja. om, om werk te maken. En uh, ja, en, uh, ik moet ook die schoorsteen uh, telkens uh, later roken, ja. anders heb ik geen geld ook. Goed. Met precisie beschreef hij toen zijn tegel. Gijs. Okay. La Riviera. Wat komt erop te staan? La Rivière moet ik zeggen. Dan meld ik ondertussen even wat de luisteraars zo dadelijk kunnen verwachten... in twee dingen met Margreet Rijntjes, uh, Ria van Son, uh, kiekoortspatiënt... Uh, Q-koortspatiënt uiteraard. En bestuurslid van de stichting uh, Q-Question... ...Question dus, wil antwoorden van de overheid. En Rien Kuik is ook de gast samen met Betty Adank... ...over de voorbereidingen voor Koninginnedag. Ze waren betrokken bij de eerste Koninginnedagviering van Beatrix. En wat staat daar nu, Gijs uh, Larivière? Zeg het maar. Kleine plannen pakken meestal groot uit. En grote plannen pakken meestal klein uit... Hij is goed. Dankjewel. Was mij... Dit was aflevering alweer om 2463. Jawel, 2463. Morgen ontvangen wij Henk en Pieter van Os over hun boek. Vader en zoon krijgen de geest. Tot dan. Radio 1. Hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Europees voetbal op Radio 1. Zometeen om half negen in de Champions League. Risicovolle bal, halverwege zijn eigen held. De halve finale return, Barcelona-Chelsea. Mooi doelpunt, prachtig doelpunt. De Champions League, zometeen om half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.